wegen. Overdag loopt het kwik op tot plus 3 graden... en kan hier en daar wat neerslag vallen. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. De nieuws en sportzender, De RVU. Het is zaterdagnacht, even na 12 uur. Over naar Martin Schiemek in Studio De Smet in Amsterdam... voor een interview van een uur in Schiemek nachts. Goedenacht luisteraars, welkom bij Chimek's nachts. Ik moet al glimlachen, want onze gast van vannacht uh, is om te lachen. Dat wil hij ook graag, want hij is cabaretier. Maar het begon heel anders. Toen hij klein was, was hij zo passief... dat zijn liefdevolle moeder verzocht zijn vriendje... om, hen, om hem een stomp te verkopen. En zij hoopte op een reactie. Maar uh, dat geschiedde niet. Geen reactie. Uh, op de HBS was hij lid van Canari Fock Vereniging. Nou, dat verzin je ook niet. Uh, en wacht even, er was nog iets wat, wat ik zo belachelijk vond. Oh ja. Uh, oh ja, hoe, hoe, toen hij klein was, zijn vader. Die, die, die dacht altijd: nou, uh, ik ga met hem naar het voetballen en daar wordt hij wakker, hè. Uh, dus op een gegeven moment uh, gingen ze inderdaad naar Herakles. Dat was vaders team. En wat gebeurde? De kleine jongetje die zat de hele wedstrijd achterste voren op de bank... door de kier van de tribune naar weilanden met koeien te kijken. Hij heeft dat in het privéleven afgelopen uh, tijd niet... Uh, uh, Makkelijk gehad, nee dat zeg ik eigenlijk fout, want dat suggereert alsof dat tussen hem en zijn vrouw niet goed gaat en dat gaat uitstekend. Maar hij had dat met zichzelf eigenlijk niet goed gehad, omdat hij had kanker, of dat heeft hij nog. Maar hij is daar uh, in zekere zin overheen, dit wordt steeds erger deze inleiding. Nou laat ik dat maar kort houden. Herman Finkers. Ja. Maar, kom verder, Herman. Heb je goede Sinterklaas, waard? Ja, Sinterklaas, ja. Dat is mooi, daar ja, kom je nou mee. Terwijl dat alweer bijna kerst is. Bijna kerst, ja. ja. Ga snel. <laughs> je de koffie nog niet op of het is alweer kerst? Ja. Herman, wat leuk om je weer te zien. Hoe lang is dat geleden dat we elkaar hebben voor de microfoon ontmoet? Weet je dat nog? Nee, dat weet ik helemaal niet meer. Dat is wel jaren terug. Jaren, ja. Ik denk tien. Tien, tien jaar. jaar alweer? Ja, ja, ik... Ken je... Uh, uh, je weet toch uh, dat we elkaar gesproken hebben, hè? Voor de microfoon. Of niet? Ja, zeker. Mijn ja. vrouw was toen al bij, kan ik me herinneren. Oh, jouw vrouw was erbij? Het ja. Ja, ja, die zat... Uh, ja, dat is waar. Oh, wat pijnlijk dat ik uh, dat vergat... Dat verge vergeven ze me nooit, hè? Nee, maar ik hou het in de gaten. Ja, nee, ja, maar, nee, nee, ja maar goed, hoe moet je dat nou goed maken? Want ze, ik, ik weet niet dat ik me dat niet herinner dat ze erbij was. Ja, ze zat achter me. Maar je vond haar toen ook al heel bescheiden. Ja. Ik denk dat dat het te maken heeft. Aha, ja. ja. <laughs> ik weet me wel te herinneren dat ik toen... geheel ten onrechte van oud ging... dat jij de uitzending vol zal praten. Maar jij hebt mij heel duidelijk uitgelegd dat het niet zo makkelijk met je ligt. Want je zei, ja, kijk, ik praat eigenlijk heel weinig. Ik heb heel weinig tegen het publiek te zeggen. Want ik vertel ze tweeënhalf uh, jaar hetzelfde. En uh, ja, dus eigenlijk gemiddeld door tweeënhalf jaar... heb ik heel weinig te zeggen. Ja, wat ik bedenk, wat ik de moeite waard vind om te zeggen tegen iemand... dat spaar je op en dan kom je tot twee keer een uur... Ja. En nu zelfs twee, twee keer een uur over een periode van zeven jaar. Ja. Dus als je zo berekent, heb ik weinig te zeggen. Maar ja. ik zit nu ook helemaal blanco. Ik heb ja. niet verhalen hoop. Maar ik denk, ja, God, ik neem aan dat alle vragen of over mij gaan of over de voorstelling. Uh, en denk, ja, dat, die antwoorden zou ik moeten weten. Dus zou ik. Waarom zou ik zenuwachtig zijn? Uh, wanneer ben je voor het laatst zenuwachtig geweest? Hmm. Ja, maar dat is zenuwachtig. Kijk, als je voor elke optreden en ook wel voor zo'n uitzending als nu... heb je een prettige opwinding, maar ik weet niet of je dat bedoelt. Nee, dat bedoel ik. Maar als je echt bedoelt uh, zo'n plankenkoorts... Nou, dat heb ik uh, vorig jaar gehad. Nee, nee af, een half jaar geleden bij Witte Donderdag. Toen heb ik voor het eerst... Witte Donderdag? Witte Donderdag, ja. Wat is dat? dat is, uh, nou, dat is uh, de dag voor het... Uh, de, de ah, de... voor de Goede Vrijdag. Voor de Goede Vrijdag. Oh, dat noem je uh, in, in, in het doorgaan. Nederlands witte donder. Ja, zeg maar, ja, ja, natuurlijk, maar ik ken dat in, in, ik ken dat in Tsjechisch en dat, dat drink gewoon in Nederland niet tot me door. Ja, ik neem dat te letterlijk dan. Maar oh, dan heet dat misschien in, anders. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat, dat heet namelijk uh, goeie, uh, in Tsjechisch. Uh, uh, Nee, heet, nou weet ik het ook niet in Tsjechisch. Maar dat heet in, in, bij ons heet dat niet Witte Donderdag, in ieder geval. Nee, maar goed, dus, dus, uh, in de Leidenstijd. Mm. En toen heb ik voor het eerst ervaren wat plankenkoers is. Uh, en dat was Noord-Binnen in een kerk. Van een handjevol mensen. Ik, uh, ik, heb af, ik heb afgelopen drie jaar geregeld uh, in een Gregoriaan Schola gezongen. En men vroeg me wel eens om een klein stukje alleen te zingen. En ik zou dan één klaagzang van Jeremia doen. En dat was op zich een vrij eenvoudig stukje. S'avonds om elf uur in de kerk. voor ja, Zoveel mensen zitten daar ook niet aan te tegenwoordig. En dat waren ook bijna allemaal bejaarden. Een hele veilige omgeving eigenlijk. Maar op het moment dat ik daar alleen maar kon zingen waar daar stond. En ook geen uitweg had. Toen overviel mij in één keer uh, plankenkoorts. Want dat is niet prettig. En toen kwam er ook alleen een soort piepstemmetje uit. <laughs> en ik had het al twee keer eerder gedaan. De eerste keer ging het redelijk goed, maar toen merkte ik het ook al, ook al een beetje. De tweede keer werd het nog erger en de derde keer werd het nog erger. En toen dacht ik, dit moet ik ook niet meer doen. Terwijl als ik nu een stukje Gregoriaan zing in mijn voorstelling... voor duizend man, dan maakt me dan niks uit. Maar in zo'n kerk dan weer wel. Terwijl als ik in de kerk gewoon eventjes mag uh, uh, mezelf kan zijn, zeg maar... Dan, dan, uh, dan gaat het wel goed. Maar dat is niet prettig, dus... Men vroeg me wel eens bij wel zenuwachtig als je moet optreden. Maar dat, dat, toen zei ik altijd ja, je bent altijd zenuwachtig. Maar nu kan ik rustig zeggen van nee, want dat is toch iets anders. Dat, ja. dat, dat je zo'n vlammende, ja. zo vlammende angst hebt. Ja, ik probeer, uh, ik probeer te me inleven en begrijpen uh, hoe dat kan. Zou dat soms zo kunnen zijn dat aangezien je uh, diep gelovig bent, want dat ben je niet... Nou, geloven, dat klinkt zo uh, chagrijnig. <laughs> Gewoon. Uh, <laughs> je gelooft. Ja, je zit in elkaar, zoals je, als je in elkaar zit. En dat, en dat, dat valt onder het begrip gelovig, ja. Maar het vervelende is alleen als je zegt: Ik ben gelovig. En. Oh, uh, uh, uh, je jij bent. Je, Anders Knevel is ook gelovig. Dus dan denken jullie zelf: nou, dat is helemaal niet zo. Ja, oké. Okay. <laughs> oké, okay, dat is duidelijk. Maar goed, in de kerk uh, voel je misschien extra druk. Omdat je juist. Uh, als je dan moet Gregoriaan zingen, dan besef je... dat het eigenlijk geen optreden moet zijn. Maar een soort, ja, je moet toegeweet zingen. Nee, en dat is niet. Het, nee, het, dat het, is het, het heeft niet te maken met het uh, met religieus. Het heeft te maken met muziek. Als je echt uh, niks anders kunt doen dan puur die noten vertolken... dus ja. je kunt er niet van afwijken... dan, dan heb ik het gevoel dat ik uh, zo in een hoekje zit dat daar, het daar, daarom misgaat. Net als iemand die hoogtevrees heeft, die staat bovenop een flat en weet ik mag nou niet springen, dan springt hij. En dan weet je ook, nu moet het gebeuren, nu mag er niks misgaan en dan gaat het mis. Zo heb ik ook een heel... Maar, maar wat is dan die verschil met de zaal? Uh, uh, want je bent een cabaretier, dus je hebt oudvloeg. Je kan altijd zeggen ja, dat teamstert met je dat, dat... Cabaret, of als je nog ruimer ziet, kleinkunst, is eigenlijk een, een ideale vorm, want je hoeft niks echt goed te kunnen. Als, als het alles met elkaar maar uh, iets, iets is. En uh, ook al uh, heb je niet zo'n goede stem... of je speelt niet heel goed piano... of je slaat een keer verkeerd verkeerde koord aan... dan maak je een grapje van en dan vindt men dat leuk. En soms vindt men dat zo leuk dat je het erin houdt. Dus dat is een ideale vorm. Je hebt continu ontsnappingsmogelijkheden... en dat geeft tegelijkertijd ook een grote speelruimte. Maar op het moment als die, die... Terwijl je hebt natuurlijk ook wel bij zingen een speelruimte... In de, in, de, in, de, in de intonatie en zo. Maar uh, misschien is het ook iets dat ik denk... Ja, dit moet ik niet doen of dit is mijn ding niet. Uh, dat zou ook... Uh, zo het is meer dat enorme uh, op slot staan. Heeft jou ooit iemand in de kerk om handtekening gevraagd? Na, na de mis? Ja, maar niet in de, in de, in de ruimte zelf. Wel zeg maar, als er daarna in de ruimte ja. ko koffie gedronken wordt. Ja. Of, uh, vind, uh, vind, je dat, vind je dat pijnlijk of vind je dat normaal? Op zo'n moment? Nou, ik, nou, tijdens, uh, ik zit het liefst als ik er in een mis zit vind ik het mooiste, dat je zo anoniem mogelijk zit. Dat iedereen net doet of ze je niet kennen. en Dat je gewoon naar binnen sluipt en ook naar buiten sluipt. Dat vind ik het mooiste. Ik hou er niet zo van als, je, als de priester na afloop iedereen een handje geeft. Dat is een beetje overgenomen van de, van de dominees En die, die doen dat. Uh, ik heb zelfs een keer meegemaakt in een uh, baptistenkerk in uh, Sint uh, Maarten... Dat iemand ook zei, ah, er zitten nieuwe gezichten, kunnen ze zich even voorstellen, waar komt hij vandaan leuk dat u er bent en zo. Dat vind ik allemaal wel heel, heel mooi en aardig, hoor. maar ik kom toch liefst in een, in een stille, zwijgende, anonieme ruimte. Ja, um, waarom überhaupt dan naar, naar de kerk? Want je zou ook, uh, zeg maar, je geloof totaal buiten de kerk kunnen beleven. Ja, ja, ja. je moet niet te vaak naar de kerk, want dan val je van je geloof af. Ik vind het heel vaak dat als je een priester hoort spreken... dat je denkt, nou, die staat nog heel erg zijn best te doen... om even mijn geloof af te brengen, maar dat zal niet lukken. Ook als je vaak als je de kardinaal of de wisschap hoort... dan zak je vaak de broek af. En ook vaak hoe de liturgie vaak gebeurt... dan knap je vaak ook niet op. Dus uh, ja, er is niks anders. ja Wat stoort je dan uh, over het algemeen aan zo'n priester? Wat doet die dan fout vooral? Wat, uh, is, is dat onder één gemene noemer te brengen? Je hebt al Knevel genoemd... Is daar iets opdringerigs in, of wat stoort je? Ja, de knevels van protestantse huizen, als ik het over, over geloof heb. Even per, tot, tot de katholieken, want ja. dat is al een verhaal, Maar um, Ja, wat, wat volgens mij... De hele liturgie zit nog volgens mij uh, vast. Om, omdat men twee vormen door elkaar gooit. Hè? Dus uh, kijk, de, uh, de katholieke dienst is een... Het is een mystieke, mystieke, mystieke offerdienst. Het is een offerdienst. Uh, en eigenlijk, de, het heeft de vorm van een opera. Dus je moet het ook brengen als een opera. Uh, terwijl een protestantse dienst heeft de karakter van een lezing. Ja, er is een voorganger en die heet je welkom. En die geeft, die, die geeft tekst en die geeft uitleg. Ja. En dat wordt afgewisseld met samenzang. Ja. Een katholieke eredienst is in de grond iets heel anders. Het is een opera. Een offerdienst verbeeld met veel heidense dingen er nog in verwerkt. En zo hoort het ook. Maar die twee worden nu door, door elkaar gegooid. Uh, en doordat je water en wijn met elkaar mixt, is het smaakloos... Uh, ah. vind ik hoor. Maar kijk, ik moet oppassen wat ik zeg, maar heel veel mensen hebben daar natuurlijk steun aan. En dat, dat, dat wil ik ook absoluut niet... Maar je vraagt dan mij, waar ga ja. je daarmee dan? Maar soms ga, ga ik wel heel vaak. En soms merk je ook wel hele mooie liturgieën en hele mooie, mooie, mooie missen. Dus je vindt die theater die vaak protestanten aan de katholieken verwijten... En... Uh, aan Rome verweten ook. Hè? Ik kom vaak in Italië. Dus die theater. die, die, die, die wil je juist inhouden. Die vind je eigenlijk. Oh ja, sterker nog, die, die uh, vind je belangrijk. De rooms-katholieke mist is de bakermat van de, van de opera. Hm. De opera is, is ontstaan in, in de kerk. Wat vier je eigenlijk in de kerk? Wat vier je als je daar bent? Wat, wat voor viering is dat? Wat offer je dan? Want dat is een soort offer. Wat, wat is dat voor jou helemaal? Ja. Hoe je ook nadenkt... Uh, ik heb me voorstellen ook een liedje van... Uh, Zo denk je en je denkt maar, maar echt, je hebt er niet wel aan. Uh, uh, dat is... Uh, waar je, hoe je ook over nadenkt... Uh, met wat van wetenschap of wat van filosofie dan ook... Uh, op een gegeven moment kom je toch bij een geheim uit. Uiteindelijk weet je het niet. En dat geheim kun je op drie manieren benaderen. Dat is met humor. Dan geef je het een plek. Dat is met kunst. Kunst geeft ook het uh, geheim en het ondoenbare een, een plek. En de andere vorm is, uh, is religie. En ik denk dat je alle drie nodig hebt om om, uh, om, geheim te, om met het geheim om te, om te gaan. Om te je kunt geheim. het geheim gaan ontkennen door het te gaan redeneren. Van, oh, er is geen geheim, alles wat we nog niet weten, daar komen we nog eens te weten. Of zo. Maar je kunt het ook gewoon centraal stellen. En, uh, en dat is het geheim wordt ook heel erg centraal. Mm -hmm. Heel iets anders. Je bent heel lang al met die vrouw. Hoe lang? Vanaf 79. 1979. Ja. Um, in wezen, zoals ik naar je luister... zou de reden ervan kunnen zijn... dat, je, dat, dat zij voor jou ook nog steeds geheim is. Want als zij geen geheim is, dan, zouden, dan waren jullie al houdt elkaar. Een zeer groot geheim. Ja. Ja. Dat klopt. Ja, en uh, de laatste van jaar hebben we elkaar beter leren kennen. En dat is de langste conferentie van mijn voorstelling. De, de langste conferentie gaat over het wezen van de vrouw. Maar, dat was gevaarlijk eigenlijk, dat elkaar leren kennen. Dat hebben jullie... Nou, hebben we in ons geval niet, want ik, ik ben niet op zoek naar iemand die... Uh, zij ook niet... Uh, die uh, waarvan je zegt, God, dat is mijn maatje. Dat is, uh, we denken precies hetzelfde over alles en het klopt allemaal. Dat... Uh, ja, dan moet je een homo beginnen, denk ik. Ja, ja dat weet je ook niet, want daar heb je geen ervaring mee, of wel? <laughs> nee, nee, dat is... Uh... Ik heb wels, uh, vroeger wel, uh, wel eens gedacht uh, dat het wel prettig zou zijn om homo te wezen. Maar ja, dus, je wordt van homo's, juist, dat die daar weer allerlei tra trauma's van overgehouden nemen Dus ja. neem ik aan dat, dat ik gebeurt Maar dat dacht je in de tijd dat je nog niet zoveel succes had bij meisjes? Nee? Ja, precies, ja. Tot, tot mijn 25 ste de... Ik was uh, heel gek op meisjes, maar ik, ik begreep de koordes niet hoe dat, uh, hoe dat uh, daar <laughs> ging. Ik, dacht, ik ben er nu wel achter, als een meisje kijkt met een blik van, nou, je, uh, u mag mee kussen. Toen dacht ik, uh, oh, ze is kwaad. Dus ik dacht, waarom worden die meisjes allemaal kwaad, dacht ik. Dat ook... heb, heb ik dus verkeerd uh, geïnterpreteerd. En toen, maar ja, je hebt uh, wel in die tijd, uh, ik had wel mannen achter me, ja, maar daar had ik niks aan. Ja, mannen zijn veel, veel, veel directe en duidelijke En ja, hups, zat ik er weer een man achter me. En die, daar zat ik helemaal niet op te wachten. Dus die stuurde ik uh, elke, keer, elke keer weer terug. Maar het zou het gemakkelijk geweest zijn als ik gewoon homo geweest was. Ja. Uh, maar je was 25 en toen was je nog knaap, hè? Hmm. Dan wordt je wel erg direct en persoonlijk. Ja. Ja. Het is waar, hè? He? Dat is waar, hè? Ja, ja. Ja. Ja, ja nou ja. Ja. Ik ben wel laat vader geworden. Zo heeft iedereen wat. Hè? Ja, vader ben ik nog steeds niet. Ja, nee, maar dat, uh, dat, daar hebben we al tien jaar geleden over gehad. Dat, uh, dat vond ik eigenlijk jammer, want ik vond je zo bijzonder. En ik dacht, nou, je zou bijzonder kinderen hebben. Maar uh, waarom ben je eigenlijk geen vader? Dat, heb ik me niet, uh, dat herinner ik me niet meer. Uh, wat, is dat een beslissing? Want je lijkt me zo... Maar ik vind het een rare vraag. Dus net als dat, als dat je tegen iemand vraagt waarom tegen iedereen vraagt waarom sta je eigenlijk niet op een podium? Waarom sta je niet op een podium staan? Ja, je vraagt wel iemand waarom sta je op een podium? Dus je zou eigenlijk je moeten je moet vragen, waarom heb je kinderen? En niet waarom heb je geen kinderen? Nou, dus je, al... moet, je moet het heel duidelijk voelen. En uh, het is niet zo vanzelfsprekend, vind ik, om kinderen te hebben. Men vindt het heel vanzelfsprekend. En men heeft heel sterk het gevoel dat men iets mist als men geen kinderen heeft. Dat zou best kunnen. Maar de een is gewoon geschapen voor het hebben van kinderen. En die moet ik inderdaad kinderen hebben. En de ander niet. En ja, dat, dat voel je of dat voel je niet. En, ik, en uh, wij hebben allebei het gevoel... Uh, dat kunnen we beter niet uh, doen. Nou ja. nou ja, het is allebei daad, hè? Doen ja, is een we. daad en niet doen is ook een daad. Dus ik denk... ja, en, en je weet ook van, je kunt zeggen, ja, als je geen kinderen hebt, dan, dan mis je iets. Maar als je wel kinderen hebt, mis je ook iets. Van je mist het leven zonder, zonder, zonder kinderen. Ja, ik heb... Maar ik vind kinderen heel erg leuk, hoor. Van, van anderen om ze zo te zien. Je zou ze eigenlijk eens moeten kunnen lezen af en toe. Maar... Ik heb ook eens gezegd, ik vind schaapjes ook heel mooi. Lammetjes heel mooi. Maar ik hoef ze niet in huis gaan te lopen. Ja, dat is... Je ook vragen, waarom heb je geen schaap in de huiskamer? Ja. Waarom woon je in een huiskamer, kan je ook al vragen. Waarom woon je niet in de W? Dan zou dat weer kunnen... Goed, zo kan je altijd doorgaan, maar... Nou ja, daar heb ik kijk... al een antwoord op. <laughs> maar kijk, ik heb in de tijd dat ik je interviewde nog... was ik overtuigd dat ik nooit kinderen zou hebben. Dus dan, toen je dat zei, ging ik stapte ik eigenlijk overheen dat je geen kinderen wil... En ik was zelf ook overtuigd dat ik ze niet wil. En nou heb ik ze. En ik dacht, nou. Ja, bij, het, bij, jou is ook geen ver, bij jou is geen verandering in het Het heeft waarschijnlijk te maken met dat je uh, iemand bent tegengekomen die ze graag wil. En, dat, uh, dat, en dat, dat kan je van gedachten doen veranderen. Uiteindelijk doe je, neem je zo'n beslissing met z'n uh, tweeën. Kijk, als er nog iemand had, gaat die het ook onverschrikkelijk graag wou. Hè, van ik zeker, ja, ik doe haar zo'n verschrikkelijk verdriet. Mm -hmm. Om maar denk te geven, ja, dan. Dan uh, was het misschien anders gelopen. Mm -hmm. Ander onderwerp. Ander onderwerp liever. Is dat, uh, dat is eigenlijk een vervelende onderwerp. He? Over wat je niet hebt. Dat is eigenlijk niet goed. Mensen willen liever praten over wat ze hebben. Ja, het is, Leven... moeilijk, het is Leven... moeilijk, moeilijk praten over waarom doe je iets niet. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat is vervelend. Waarom spring je nou niet van dag af? Ja, dat is moeilijk antwoord te geven. He. Nou, over iets wat je wel hebt. Ja, dat is ook niet zo vrolijk met jou. Dori. Want je die hebt die heb, die heb kanker, hè? He? Ja, ik heb wel iets onder de leren en het is een chronische vorm. ik heb er niet zoveel, nu momenteel, zelfs totaal geen last van. Dus het, het, het is nu op een abstract niveau voor mij. En ik zie wel hoe het afloopt en ik voel me gezonder dan ooit. En dat abstract niveau, daar hou je van? Hè? Want dat is, geloof is bij jou ook op abstract niveau, als ik het goed heb begrepen. Je houdt van dingen die abstract zijn eigenlijk. Nou ja, dat je... Um... Ik zat laatst in een uh, radioprogramma Valsport en toen, toen zei ik spontaan iets en dat schiet me nog weer te binnen. Je hebt dus van die ansichtkaarten als je daar met, met je normale blik naar kijkt, zie je een eendimensionaal uh, iets. Of tweedimensionaal, nee, hoe dat is, Gewoon lijntjes van links naar rechts, al een bepaald figuurtje. Maar als je blik iets verandert, net alsof je met het, uh, alsof je, je oog uh, achter in je hersenpan hebt zitten, zeg maar. Dan komt er in één keer een driedimensionaal plaatje tevoorschijn. En zie je in één keer van een, een fles bier, zie je in één keer een eend of zo. En dat is een beetje wat, wat je met kunst ook hebt, en wat je met humor ook hebt, en wat je met religie ook hebt. Dat je dus niet naar, die, naar letters op papier kijkt, maar wat er dwars doorheen schijnt, wat daarachter ligt. Het, het, het, het letterlijk nemen van de Bijbel, of het letterlijk nemen van geboden, dat is ook ja, het tegenovergestelde van wat ik bedoel. Ja. Het is juist met, zoals je naar poëzie kijkt. Zoals je, kijk, bij een gedicht zeg je ook niet een muur van stilte. Ja, dat kan niet. Een muur is altijd van, van steen. Kijk, dan kijk je dus naar zo'n kaartje met je normale blik. Mm -hmm. Maar als je met die andere blik kijkt, dan zie je in één keer een muur van stilte... en dan weet je precies wat het bedoelt. Het is het niet benoembare, het niet zichtbare en wat, het, wat je toch voelt. Nee, dat, dat is duidelijk. Maar wat, wat, wat ik wilde vragen is dus dat jij aangezien je religie heel vrij eigenlijk, heel abstract... en niet heel concreet uh, uh, beleeft, maar als iets... Um, ja, als iets... Uh, als, een, als een mysterie, als een geheim. Ja. Hè? Uh, dan op een gegeven moment word je ziek. Die ziekte is ook eigenlijk iets heel abstracts. En dan plotseling... Komt alles dichterbij. De dood komt, je bent heel jong. En de dood komt. De gedachte aan dood komt veel sneller dan je die vanzelf nee. zou hebben. Nee. Of heb je die altijd al gehad, de ja. gedachte aan dood? Ja. Ik heb me altijd al verbaasd dat mensen zeggen... Ja, als je ziek wordt, dan besef je in één keer dat je sterfelijk bent. En dan komt de dood weer heel dichtbij. Terwijl ik denk, nou, dat, dat heb ik nooit begrepen. Ik bedoel, je wordt continu geconfronteerd met, met de dood. Uh, dus dat heb ik altijd... Wat dat betreft was het gewoon eigenlijk meer... Dat zeg ik ook in mijn voorstelling. Ik heb in mijn voorstelling een heel mooie conferentie over een slecht nieuwsgesprek. Mm -hmm. Hoe dat gaat. Um, je wordt geacht als je, als je ziek wordt... dat je bepaalde... ...fasen doorgaat. Ik zie dat ook al in die bladen als privé. weekend weekenden staat hij... ...wordt gekweld door leukemie... ...en, en hij, wordt, hij vindt steun in zijn geloof. Ik, denk, nou, ik weet niet over wie het gaat... ...maar het gaat niet over mij in ieder geval. Mm -hmm. Je wordt geacht dat je in ik keer beseft... ...dat je sterfsel bent, dat de wereld helemaal verandert... ...dat het compleet anders uitziet... ...dat je dan steun zoekt en steun krijgt. Maar nee, was, ik vond het eigenlijk allemaal wel... ...wel, uh, wel kloppen. Mm -hmm. dus, uh, ik vind ja. het wel heel moeilijk... Bij, bij, uh, bij, bij, bij anderen. Hoor. Als, als iemand anders weg, wegvalt of, mm -hmm. of, of pijn heeft. Maar... Nou, ik, kijk, ik interview natuurlijk vanuit mijn eigen uh, beleving en ervaring. En ja. ik weet dat dat uh, enorme impact op me had toen mijn vader stierf. Toen heb ik eigenlijk voor het eerst beseft dat ik sterf Ik ben gek genoeg. En toen was ik 33, geloof ik, of 32. Ja. Tot die tijd heb ik nooit aangedacht dat ik zou kunnen sterven. Ja, uh, ik, uh, ik, ik ik dacht, nou, ik zou ongeluk kunnen hebben... maar dan dacht ik aan die ongeluk, niet aan de dood. Ja. Maar begrijp je, dan zou ik ook dood zijn... maar ik dacht, dat kwam door die ongeluk. Ja. En nu plotseling, toen mijn vader stierf... bij ik eigen sterfelijkheid... toen mijn moeder stierf... Uh, tien jaar later... Uh, toen kwam de dood nog dichterbij... plotseling dacht ik, ja, mijn moeder is ook al weg. En toen mijn broer stierf... stierf... Uh, uh, uh, een paar jaar geleden, drie jaar geleden, aan uh, uh, ernstiger uh, uh, soort van leukemie, waar die dus heb gelukkig heb, die mildere soort. En nee, ja, toen kwam dat nog veel dichterbij. Ja. begreep je toen nu, uh, nu maak ik uh, niet graag zeg maar een of andere plannen over tien jaar, want ik vind dat een beetje ja, ik ben blij met vandaag en ik denk niet zoveel over. Tien jaar later, weet je. Dat, dat... Nou, toen mijn vader stierf en later ook een heel goede vriend van mij... had ik wel heel erg een enorme pijn. Een enorm verdriet. En, ten aanzien van mijn vriend ook, die was 40 Toen hij een hersent, hersentumor moest Ik vond het zo verschrikkelijk uh, onervarig uh, naar hem toe. Hij had ook net een kind van één jaar. En ik denk van, ja, uh, zijn klasgenoten, waaronder ik dan... Die, die, loop, die mogen doorlopen en hij niet. Dat, dat, dat klopt gewoon niet. Dus er was een verschrikkelijke uh, pijn en verdriet. Maar niet wat je noemt van. Nou, dan, dan besef je in één keer dat je sterfelijk bent of door bent. Het is uh, niet. Uh, niet, niet in, in, in, ja, juist wel in je vragen. Maar dat, dat, dat heb ik altijd al gehad. Het besef van dat je in de tijd bent en uit de tijd. Want door is eigenlijk het ophouden van tijd. En wat er dan is, dat, dat weet je niet. Eigenlijk zit ook in mijn. Uh, kijk, men, mensen denken heel graag na over ziekte. Kijk maar naar al die programma's over vinger aan de pols en, uh, en al die medische bladen. Daar dat praat men, en, en uh, het meest uh, besproken onderwerp of verjaardagen is ook ziektes. Die is ziek en die is ziek en die <laughs> is ziek. Uh, men praat ook wel over de dood in de zin van, ja, uh, al het gemist wat je hebt en de pijn eromheen en hoe die ziekteproces verloopt. Maar over het verschijnseldood, wat, wat dood filosofisch gezien is daar praat men niet graag over. Dat is net iets van, ja, dat weten we niet, daar houden we ons niet mee bezig. Je hebt maar twee zekerheden. Je wordt geboren en je gaat dood. En dan houdt het denken ook op. Mm -hmm. men, men, men vindt het niet prettig om over de dood heen te denken. Mm -hmm. Terwijl... Ja, dat... dat, dat, dat men pas daartoe komt op het moment dat het heel, heel dichtbij komt, denk ja. ik. Vermoed ik. Hoe, kijk, ik denk over dood als over de laatste avontuur. Ik heb, mijn hele leven zie ik als soort avontuur. Ja. En... Maar over avontuur dood, zeg maar, daar denk ik pas inderdaad sinds bepaalde tijd over. Ik heb altijd leven als een doorlopende avontuur gezien. En ik, ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn. Dat maar hij, zie je dat, ziet het nu je ook met het dood bezig bent, uh, wordt het leven daardoor ook anders? Uh, ja, ik, ik, zou, ik verlies minder tijd. He, maar ik heb vroeger uh, zeg maar, tijd verloren door... Uh, sommige dingen mm, te herhalen. Nou verval ik niet graag in herhaling. Of zo. Ja. Weet je, de, de, maar het heeft misschien met te maken van... God, is, ik heb een, een beperkte tijd, laat ik die goed besteden. Op, ja. Maar ervaar je dingen ook anders? Een, een, een boom of een, of een, of een gesprek? of. Uh, nou, boom, die, die verzoent me bijvoorbeeld met de dood. Vroeger heb ik hem nooit zoals gezien. Vroeger heb ik erin geklommen. Ja. Nu kan ik er niet meer in klimmen, ja. vanwege mijn linkerknie. Maar uh, uh, ik weet dat hij soms... Uh, ja, ik, ik besef dankzij de bomen, onder andere, dat ik ben gedeelte van de natuur... En dat sterwelijke van de natuur, dat is ook de schoonheid van de natuur. Als, de, als dat nooit maar dood zou gaan en altijd maar zou bloeien... dan zou dat zo verschrikkelijk vervelend zijn. Dus de seizoenen en ja. de dood en, en de hummus weer voor die nieuwe bomen. Ja, precies. Vooral, vooral ja. dat, omdat het, ja, ja. Uh, het leven begint bij de dood. Ik ja. uh, uh, wij... Alles wat wij eten is ook dood geweest. Ja, precies. Zelfs die koffie die we drinken is een levende koffiebon geweest... die, die nu, nu, nu, nu niet meer leeft. En dankzij ja. is dat ook dood. Dus een kopje dood eigenlijk drink je. <laughs> en dankzij dat kopje dood leef je. Uh, dus ik breek in de voorstelling ook aan het einde... heb ik zo'n heel lang verhaal over de dood. Breek ik een lans voor de dood. Weet, maar dat iedereen niet over de pijn die hij aanricht... maar dat is ook onbedoeld, zeg, zeg, zeg, zeg ik dan even niet, niet zo, zo bedoeld. Maar uh, ja, dat het toch, uh, zonder de dood is er helemaal geen leven. Dat is het begin van alles. Dus, uh, en als je straks uh, het, het einde van jouw leven benadert... dan kom je uit de tijd. Dat is ook een begrip dat ik in een voorstelling ja. ge gebruik. Want in, het, in, in Twente uh, zeg je, uh, je van iemand die dood is... van hij is uit de tijd gekomen. Ja. Hij is uit de tijd gekomen. Mm -hmm. En dat begrip, als je niet, niet naar iemand kijkt van hij is dood... maar hij is uit de tijd... Het ligt daar iemand anders. Hij, hij is uh, uit de tijd, wat dat ook wezen mag. Mm -hmm. ja, je weet niet precies wat dat, uh, wat dat is. En dat vind ik een heel mooi begrip. Hij is uit de tijd gekomen. Dat is al, al voorbij de denken. Heb je muziek meegenomen? Uh, ja. En... Waar wil je mee beginnen? Uh, nou ja, ik had... Uh... Even kijken, we hebben, we hebben, we hebben... heeft u klaar liggen? Henny vrienden. Uh, uh, dat gaat geloof ik over dood. Uh, ja, dat is uh, een beetje raar om, om muziek van jezelf uh, te, te vragen. Maar het is muziek van Hennie Vrienden uh, Een tekst van, van mij. En ik heb het dan gezongen. Er was een, een uh, project samen met Hennie Vrienden. Uh, dat wil zeggen, Hennie Vrienden heeft met twaalf collega's een uh, LP opgenomen. Oké, okay, laat me luisteren. Als ik denk dat ik doodga, niet meer weet wat ik moet. Eerder dan onze vader, weet ik een wees gegroet. Als het angst zweet me uitbreekt en mijn hart gaat tekeer, dan roep ik om oh moeder, zelden, o oh Heer. Wat de Heer is heel goed. Maar ook hij met bloed. Waar, Waarom moet hij houden? Waarom moet hij houden? Nee, ik huil niet. Ja, dat is ook zoiets. Nee, ik, heb, uh, ik zeg dat ik geen last heb van die ziekte. Het enige lastige effect is dat ik continu ontstoken ogen heb. aha mensen vaak denk ik. Ja, dat, dat... En, dat was ook toepasselijk dat hij nou begon te houden. Dus ja. ik dacht, dat zal wel reden hebben. Maar dat heeft... Nee, Dit is, is geen smoesje van die ontstoken He? ogen. Ja. Maar dat is echt zo. Als ik denk, als ik denk dat ik toch... Waar weet, meer weet ik moet, ik dan eerder, dan. eerder dan onze vader, ben ik een Dag Maria, vol hel en zing, de Heer Van alle Zeg Jezus, het kind wij draait. Elke Maria, God Simon ons veroorzijn. En in dit van ons stem. De west van de eerste en nu een eind en tot putten dit antwoord. aan toe. Luister, naar je meksnachts, tekst, uh, tekst en zang, Herman Vinkers. Uh, Muziek en die vrienden. Heel heel serieus. Uh, um, wat ging door je heen wat, uh, toen, toen je naar nou luisterde? Wat, uh, zou je iets over dat nummer <coughs> willen zeggen? Nou, wat me nou opviel, ik heb het de hele tijd niet gehoord... maar uh, we hebben het net over uh, buiten de tijd gehad en in de tijd. En het nummer eindigt met... Uh, en tot boetende tit aan toe... En dat uh, vond ik wel verpand. En in dat een, is? Nou, in een, ver, dat tot even. buiten de tijd aan toe, letterlijk staat er. Maar ja. in het Nederlands staat er uh, tot in eeuwigheid. Ah. En dan uh, vertaal ik naar de Twents toe. En dan uh, denk je, ja, hoe, hoe vertaal je nou het begrip eeuwigheid? En dan kom je weer bij dat typische Twents-begrip buiten de tijd zijn. Ja. is boeten de tijd. Dus uh, van nu en uit en tot boeten de tijd aan toe. Dus eeuwig is niet zozeer dat iets maar continu voortduurt... maar dat het buiten de tijd is. Ja, dat is eigenlijk veel mooier, veel poëtischer. Ja, Die ik, eeuwigheid ik... is heel vervelend, zeker voor mij. Want wij, waren altijd, wij hadden een soort broederschap uh, met Sovjet-Unie voor de eeuwigheid. Altijd. Dat stond ja, ja. overal. En ik haat dat woord eeuwigheid eigenlijk ja. daardoor. En de, tot buiten de tijd... Buiten tijden, toe. Ik ben ook, en toe. Uh, nu ik tour met mijn programma, ben ik toen gekomen dat het hele begrip van uh, hij of zij is uh, uit de tijd. Dat het uh, in het hele Neder-Saxisch taalgebied uh, bestaat. Ook in Groningen, Drenthe en Achterhoek. Zoals in Groningen zegt ze ook hij is outicum. Het valt me alleen wel op dat bijvoorbeeld in Groningen of Drenthe uh, het bekend is dat het bestaat. Alleen dat niet zo heel erg leeft meer. Is, heel veel mensen weten dat niet meer. Uh, sommige Groningen zeggen, ja, dat hebben wij ook. Anderen weten dat niet. Maar in Twente ken ik werkelijk iedereen dat begrip. Hij is uit de mm -hmm. tijd gekomen. Mm -hmm. Op de overlijdensadvertentie van Willem Wilming stond ook... onze lieve Willem is uit de tijd gekomen. Ja. Uh, als we nou teruggaan naar het liedje... Daar, dat hij tot Maria uh, went, uh, ergens middenin. Nou ja, gewoon zit dat ergens ja. middenin, Michael. Dan... Goedendag ja. Maria, dat wil je. Ja. Dat, dat is het weesgegroet dat ik in het Twents vertaalde. Ja, zou, zou je dat, als je dat in de kerk zou zingen, zou je dat daar ook zo zingen? Zou je dat in de kerk zo durven zingen? zingen? Of is dat hier toch een komiek die dat zingt? Nee, ik, dit, dit is wel serieus. Alleen, ik kan het wel in de studio zingen, omdat ik weet, als het niet goed gaat, dan doe het nog een keer over. Maar als het in de kerk is en het moet nu, dan gaat het mis. Ja. Probeer maar waar, waar het wat... Wat is dit? Is het is ook leuk. Oh ja, dat is de... Ja, ja. Oké. Zie je. Kijk, die, die koor is serieus. Maar bij jou denk ik... Bij de kor ben ik ook zo dat ben je ook zo. Ja, dat is prachtig. Maar dat. Nou Maria, je zegt dat een beetje alsof je daar spot mee drijft. Maar dat is absoluut niet zo. Nee, het is op reciteer toen. Dat is? Op reciteer toen. Op reciteer toen. Ja, maar dat meen je helemaal serieus. Want kijk, met jou, dat is met al je uitspraken. Ja, maar ik bedoel met, met... grap ook serieus. <laughs> grap is een serieuze zaak. En het abstract is ook heel. Goed. Ja, dat is. Het is, het is meer kan maar me wel. Eh... <laughs> Ja, als je niet serieus een grap vertelt, dan moet je het ook niet doen. Je moet alleen serieus dingen doen. Dus jij je, je zei ook dat je, uh, je gelooft een beetje op de manier zoals Rewe waarschijnlijk geloofde. Heb je daar met hem ooit over kunnen spreken? Ik heb hem nooit uh, ontmoet. Nee. Nooit ontmoet? Nee. Maar de, de manier waarop hij daarover spreekt, uh, spreekt me zeer aan. Uh, heb, je er, heb je ook een boek bij de voorstelling gekregen? Ja. ja dat boek eindigt met een verhaal over Rewe. Nee. ik. Dat soort dingen ook, uh, je was ook vertellen. bij zijn begrafenis, hè? Ja. ja. Dat is de eerste keer dat ik me ontmoet heb, schreef ik in een verhaal. En dan, wat drijf je naartoe? Zou je dat kunnen zeggen? Je, je, je, hoe, hoe ging dat precies? Je, je, je leest dat bericht en hoe beslist je? Ik ga naar die begrafenis. Hoe, hoe ging het bij jou? Dat had ik al heel lang, uh, al jaren, denk, als er even overlijdt, uh, ga ik naar zijn begrafenis... Het is niet echt beredeneerd, maar gewoon een gevoel dat moet ik gewoon, gewoon doen. En uh, dat heeft er goed uitgepakt. Want uh, daar heb ik een aantal uh, heel plezierige contacten uh, opgedaan. En daar is het verhaal ook uit voor gekomen. En ja, zo, zo groeien je, groei je verder. Mm -hmm. uh, ik doe meestal alles gewoon heel, heel int intuïtief. Niet, niet, maar je wist uh, uh, dat al heel lang. Ik wil naar zijn begrafenis ja, toe. Waarom ga je dan niet naar hem toe, eigenlijk? Ja, de kerstbeuse begrafenis, dat is een openbare gebeurtenis. Maar je gaat niet naar iemand toe en je belt aan en denkt... ja, uh, ik zal iemand gaan lastigvallen, zich. Zeg. Maar ja, als, als, als, als het een, een besloten begrafenis was geweest... dan was het er ook niet naartoe gegaan, maar het was een openbare begrafenis. Dus je was in de gelegenheid. Ik voelde dat dit de eerste gelegenheid was. Mm -hmm. dus, uh, en in een verhaal, uh, er werd me toen gevraagd of ik een verhaal over even wilde schrijven. Naar aanleiding van die begrafenis, en toen denk ik: ja, iedereen heeft natuurlijk al over zijn taal. En, over de, en natuurlijk al heel veel over de emancipatie voor de homoseksualiteit. En ik uh, denk: ja, wat zijn nou mijn, uh, waar, waar kan mijn inbreng zijn? Dus toen denk ik: ja, hij, is, uh, hij heeft twee Twentse ouders. Daar vond ik een inbreng. Zijn moeder kwam met almeloze vader Enschede. En uh, het is een hele Twensen naam van het Reven. En, uh, en de mystieke kant, dat, daar wordt niet zoveel over gesproken uh, als men het over Reven heeft. Mm. Maar in mijn ogen is het een, een zeer groot mysticus. Welke mensen bewonder je die nog leven? Uh, zou je, als, uh, als dat zo is. Durf je ze te noemen of vind je dat al te opdringerig? Bij je? Ja, heel veel. Ik bewonder heel, heel veel uh, mensen. En toen ik zeven jaar niet optrad en ik weer eens... zo schoorvoetend weer eens naar een theater ging... had ik immense bewondering voor wie dan ook op het podium stond. Dat vond ik zo knap. Dat vind ik denk, geweldig. Maar ging je dan ook kijken? Ja, ik, ik ging kijken in de, in de zaal, hè, maar ik was ontzettend blij... dat ik aan de goede kant van Van der Gordijn zat. Maar je ging, je ging jezelf echt bijna kwellen en ging je in de zaal zitten om naar je collega's te kijken. Dat is niet kwellen, dat geniet ik. Ik vind het knap wat ze doen, maar dan, dan bewonder ik het heel erg... dat, dat uh, ja, wat men uh, daar ook doet, of men daar zingt, of danst... of, of uh, grappen maakt, uh, of muziceert, ik, vind het, ik vond het... Uh, en nog steeds zo heb ik daar grote bewondering voor. En wat ik zelf doe op het podium, dat vind ik wel <laughs> verwonderlijk. Want ik heb niet echt een, uh, een talent dat eruit springt. Zoals het articuleren uh, is niet... Uh, dat kunnen mensen beter. Maar uh, op een of andere manier... Uh, uh, werkt het. Welke voorstellingen heb je gezien in die tijd? Ja, van alles. Van opera, toneel, no, no, ballet. Noem no, no maar op. Um, je collega's. Welke collega's heb je gezien? Cabret Collega's. Ja. Nou, Jeroen van Merwijk. Hans Dorrestein. Kees Thorn. Begitte Kaandorp. Uh, Wim Helsen. Um, Comilie Vo. En... Uh, Meerdere. Maar, en ja, en dat was je, wa is er een moment geweest dat je Jaloers was? Ja, purpe, was, wa was er een moment. Nee, nee, niet jaloers, maar ik vond het gewoon uh, mooi dat dat bestaat. Ik vind het ook mooi dat mensen uh, iets, iets doen wat, uh, wat de wereld mooier maakt, of het een, een voorstelling is of een schilderij. Één een een moment, moment dat je dacht, één moment dat je dacht. Goh, nou, nou, ik zou bijna willen daar staan. Hoor. Had je dat niet? Ja, dat was op het laatst. Op het laatst. En dan, kijk, op het moment als, de, als, als je niet altijd maar vol bewondering kijkt, maar af en toe ook denkt van, nou, oh, dat kan wel beter. Of dat, uh, de, de, hier zakt het een beetje in. Dan, dan kom je al op, op de goede weg. Ah. En op laatst dacht ik: van, nou, mag ik nou een keer weer? En op het laatst was het ook, nog ga nou maar even weg. Nou, nou, uh, nou wil ik. En het was op het laatst ook nodig hoor, om het podium op te gaan. En ik denk: als ik nu niet het podium op opgaan uh, dan, uh, dan is dat on ongezond. Ja. Dus je, je, je wachtte eigenlijk op dat moment, uh, je hoopte dat die moment zou komen. Ja, ik heb dus 25 uh, jaar lang uh, steeds gekend van, oh, dan moet ik weer, want dan staat het seizoen geboekt en gepland en over drie maanden is de eerste try-out. Ja. Dus je hobbelt uh, achter dat gegeven aan. Maar nu heb ik meegemaakt, en dat vind ik eigenlijk wel heel erg prettig... dat je je langzaam vol laat lopen, dat je denkt van... ja, nu stroomt het over, nu moet ik naar buiten toe. Ja. Het enige nadeel is dat nu gaten staan vullen. Ik zit ook veel op zondag te spelen en op maandag te spelen. En hele lange series uh, zitten er ook niet in. De, maar daar heb ik te graag voor over. Het is, het, is, het, is, het is mooi om... En ik kon nu ook voor het eerst een programma schrijven... en dat vond ik echt heel, erg heerlijk. Dat je niet denkt van, heb ik genoeg materiaal... Kan ik daar een lijn in zien? En heb ik nou genoeg? En hoe, hoe bereik ik dat aan, aan elkaar? Ik kan nou echt zeggen, van nou wat wil ik eigenlijk vertellen? En, uh, en wat kan ik daarbij gebruiken? En ik wilde nu ook voor het eerst gaan spelen met verschillende stemmingen. Dus niet alleen uh, uh, uh, grappen, maar ook... Uh, ja, dezelfde dingen die ik ook met een grap vertel... wil ik ook eens vertellen in iets wat gewoon mooi is. Een, een, een liedje over Willem Wilmink. Of een verhaal over de dood. Uh, dus... Op een gegeven moment had ik iets van, nou, daar kan wel iets, iets filosofisch kan wel uit. En kan er kan wel iets grappigs weer, weer, weer bij in. Ik heb ook een wat filosofisch liedje eruit gegooid. En heb ik een conference over carnaval erbij ingestopt. En zo kon je heel mooi uh, met kleuren gaan uh, schilderen. Je was een, vroeger een contactarm kind. Hè? Je hebt eigenlijk door humor heb je een contact gekregen. De humor is communicatie, ze, uh, zeg je. Nou, nee, maar niet als kind hoor. Als kind maakte ik geen uh, grappen. Zelfs toen ik op het podium kwam, was het niet mijn intentie om grappig te wezen. Ik, wilde, uh, ik had een paar gedichten geschreven en die vond ik mooi, qua klank. Uh, maar op het moment dat ik ze voordroeg begon men te lachen. En uh, men kondigde mij steeds aan, tot mijn eigen verbazing, als cabaretier. Ik zei, ik ben toch uh, poëet. Nee, ja. <laughs> ja, goed. Dus je neem je grappen serieus. Dat deed ja, maar maar ik wilde de... mij ook als poëet een telefoonboek laten zetten. Ik had alleen geen telefoon in die tijd, maar... Anders had ik daar eens in gestaan. Maar nu, uh, nu vind ik kapertje ook goed. Ja. Ja, dus, uh. maar, maar goed, dus je, op een gegeven moment... Uh, ik probeer dat voor mezelf te begrijpen. Jij Als kindje ben je heel vaak alleen. Je speelt ook uh, met een potje en een theezakje. Uh, he, heel lang. Daar kun je ja. heel lang mee spelen. Ja. Uren. Ja. Dan ga je uh, eigenlijk per ongeluk, dankzij je broer en zijn vrienden in Groningen... waar je psychologie studeert, om van stotteren af te komen. Uh, uh, zij komen ook naar Groningen, want zij zijn jonger. En jullie gaan op... Uh, hoe was dat? Die zang of zwarte... Eén ding klopt niet. Thee zakjes waren er nog niet in die tijd. Wat was dat dan? En, uh, een pollepel. Pollepel. Ja. <laughs> ja. Is dat essentieel? Voor het klopt het wel, ja. En dan in, in Groningen, hoe heette dat vereniging die, die jullie oprichtten? Op zang zangzagen op Zwart Zangzaad, en daar ga je dus een beetje mee... en je, je begint gedichten te schrijven, en ja. je gaat ze voordragen... je hebt succes, en zo gaat het allemaal rollen... en uiteindelijk kom je op die kamer, Kamerettenfestival... Ja. als jongen van 25, ja. je hebt de uh, psychologie niet af, uh, afgemaakt... en dan uh, wordt je gitaar gestolen, maar dat geloof ik dus niet... Je gitaar was in de rijdkamer echt gestolen? Of is dat tenminste echt een grap? Nee, dat is ook echt, echt, echt gebeurd. Uh, maar ja, daar is ook. Nee, maar is dat echt gebeurd of is dat nou... Nee, is niet ben gebeurd, ben maar... je verplicht om te vertellen dat dat echt gebeurd is? Want het Festival, je moet optreden. Je gaat naar de kleedkamer, er is geen gitaar. Je komt op toneel en je zegt... Ja, ik wilde voor jullie een liedje zingen. En me begeleiden op gitaar, maar mijn gitaar is gestolen. Iedereen gaat lachen. Ja. En je gaat zeggen, nou, dan doe ik het maar op de piano. En, en weer lachen, ieder, ja. Iedereen gaat lachen, maar dat kan toch niet? Is dat echt zo? Ja, dat is wel zo gebeurd, ja. ja. ja. Maar ik heb de gitaarlader teruggevonden... Ik liep door Delft en uh, dus zag ik op de markt iemand met mijn gitaar uh, spelen. Dus heb ik hem wel terug uh, ge, ge, gekregen met hulp van de politie. Ik vind het zo moeilijk om jou te interviewen, merk ik. Omdat ik nooit weet of dat zo is of niet. Ik vind dat uh, natuurlijk heel leuk. Als wat het je niet zegt. zo is, dan zeg ik wel dat het niet zo is. Van, ik, moet, ik heb nog iets genoteerd wat we vorige keer. Uh, wat ik me vorige keer besproken, tien jaar geleden... toen uh, citeerde ik reek de Jonge, die zei... een hele leuke jongen die heel weinig kan. En jouw antwoord toen was zo geweldig. Toen zei je... het is niet erg als je niet veel kan... als je het maar goed doet. Ja, yeah. dat is, is kleinkunst. Ja, het is niet erg als je niet goed kunt piano spelen. Het is niet erg als je niet goed kunt zingen. Het is ook niet erg als het, uh, de, de, de, het rijm niet helemaal uh, kloppend is. Als het maar goed is. En misschien is het dan wel interessanter dan wanneer het allemaal precies uh, klopt. Hoe ga je met je met vrouw om? Want uh, uh, je vrouw heeft dus niet gevoel voor jouw humor. Dat, uh, die vindt dat eigenlijk... Nu uh... wel. Nu wel, ja. ja er ja, is iets veranderd. Ja, of mijn humor is veranderd. Dat kan natuurlijk ook. En... Uh... Dus uh, ik, ik, uh, zij was zelfs uh, de enige die vooraf de, de hele voorstelling kende. En dus, uh, voorheen uh, vertelde ik het nooit. Uh, uh, uh, ik ik overle overlegde nooit met haar. Uh. En als je dat deed, dan lachten ze niet om. En terwijl, terwijl je, je broer Wilfried wel lachte. En je, ja. je vriend Erik ook. Ja. En nou zijn die, al die vrienden uit Groningen... waar jullie op zwart zangzaad hebben opgericht... die zijn weg. Je werkt met je jongere Zusje samen, ja. die is je uh, manager. Ja, ze dus is ook mijn uh, pitkind. Uh, ik ben haar pitbroer eigenlijk. Aha. Ze dus is een nakomertje. Aha. En uh, hoe, hoe is dat allemaal zo? Wa waar zijn al die mensen? Waarom, waarom heb je ze gel gelost? Of hebben ze jou gelost? Want vroeger... We hebben elkaar niet gelost. Hè. Mm. Kijk, Ik stopte, dus iedereen zoekt een ander werk. En mijn broer is met een duo meegegaan en is van Maslino. En verder. Met, met, met, wat? Met wie? Met een Ernesto en Maslino. Dat is een duo, daar is mijn, mijn, mijn Bruno mee uh, op pad. Maar uh, oh, hij treedt ook op? Ja. Oh ja. ja. Heb je dat gezien? Ik, eh, het eerste programma heb ik gezien, ja. In de tijd dat hij niet optrad? Ja. Ja, dus. Uh, en hoe was dat? Ja. Uh, ja, het is... Uh, ja, anders dan wat ik nu uh, doe. Je, krab, <laughs> je krabde in je hoofd. Uh, ja. ja, het is iets anders. Ik denk ook uh, wat dat betreft... Um, Houdt ik ik, ik schreef gegeven. voorheen ook of, samen met mijn broer. dat wil zeggen, ja, Ik schreef wel het programma, maar ik gebruikte ook... Uh, uh, invallen van mijn broer erbij. Die verwerkte ik dan in wat ik, wat ik schreef. En uh, ik schreef ook iets dat mijn broer ook in ieder geval mooi vond. En ik... Uh, ik denk dat wat ik nu in mijn programma doe, dat het toch uh, ook uh, bepaalde punten ver van hem afstaat. En dat, dat, dat betreft is het ook gezond om dan gewoon daar niet meer mee door te gaan. Want ja, als je zelf ontwikkelt. Ik ga nu op stap met de twee Belgen, Vlamingen. En die hadden nog nooit van mij gehoord. Dat vind ik fantastisch. Dus uh, de ene zei van, nou oh, ik geloof wel dat ik van u gehoord heb. Uh, ik denk dat u dat en dat en dat doet. Dacht ik al, volgens mij, heeft iemand anders. Uh, in zijn hoofd. En toen hij de eerste voorstelling gezien had... toen zei hij al, nee, ik heb het toch verwaard met iemand anders. Dus, en je hebt het benaderd? Ja, maar het mooie is, er komen ook mensen... na afloop wel naar, naar mijn technici toe. En die zeggen soms van... Uh, God, het is toch uh, wel anders dan vroeger. Of, of uh, er is, uh, is iets bijgekomen. Of het is toch... Uh, ja, het is toch iets anders dan vroeger. Waarom in Belgische technici zijn Ja, maar wat deed u vroeger dan eigenlijk? Dus ik heb ze mijn dvd-box gegeven en ja, het is inderdaad... Deels is het hetzelfde, er is alleen wat bijgekomen. En nu, nu vind ik het ook heel mooi in het programma... Dat het, dat het heel erg over het begrip tijd gaat. Al heel concreet, de afgelopen zeven jaar bespreek ik. Ik ben gestopt. En wat is er in die zeven jaar allemaal gepasseerd aan feitelijkheidjes? En het eindigt dan met, met die monoloog over... Over de dood, maar eigenlijk is dat een monoloog over het uit de tijd zijn. En over de tijdgeest heb ik het. En eigenlijk wordt alles gezien tegen het begrip tijd. En hoe, weet ik niet met hoe ik hier ook kom. Door je ziekte zijn je familieleden en je vrienden dichterbij gekomen? Om, of zijn juist sommige van hen weggedreven door de nieuwe situatie? Geen, geen van beide. Het is dus een beetje te. Maar ja, ik, ik, uh, ik voel me niet ziek eigenlijk. Nee, dat begrijp dat is... ik. Maar zee, kijk, juist daarom vraag ik het. Omdat dat heb ik al begrepen. Maar vaak, als men ziek is, als die iets heeft. dan reageert de omgeving reageert overdreven. Uh, wil, niet nou ja. te, wil niet te veel uh, nou, het, het, het... helpen, wil niet jou te veel, ik weet niet, iets voor je doen. Nou, en... je, hebt, je, hebt, je hebt hele tegenstrijdige reacties. Mm. Uh, vooral in het begin had ik wel heel veel klachten, dus dat ziet er ook heel slecht, slecht uit. Je hebt mensen die het heel erg veel ernstiger maken dan het is. Die zeggen, <lacht> oh, dan zien we je nooit meer. <lacht> en dan, uh, dat het nu allemaal af... Ho, ja, ho ho ho niet zo dringen. <lacht> ik ben wel van plan om nog eens een keer langs te komen. En, maar je hebt ook andere mensen die zeggen... oh ja, maar god, uh, er kan van alles gebeuren in die tijd... en ik kan morgen wel met mijn auto tegen een boom maar rijden. En dan zei ik al, ja, hoop is er altijd, zei ik dan altijd. <laughs> <laughs> dus uh, dus het mensen reageren zo verschillend dat het haast nog mo moeilijk is ook om... Uh, om uh... Nee, maar door die reacties uh, kregen, vallen sommige mensen juist niet door de mand. Dat, dat wil ik eigenlijk vragen. Word je op een gegeven moment niet zat van bepaalde mensen... die je vroeger eigenlijk lief had, maar in zo... Het is toch een nieuwe situatie, een soort stresssituatie ja. voor iedereen. Nou, ik moet zeggen dat mijn, mijn vrouw erin heel anders is dan ik. Die is heel sterk van, oké, okay, dus is nu een nieuwe, nieuwe situatie. Ik ga mijn leven opnieuw bekijken. Wat zijn voor mij waardevolle contacten? Wat zijn contacten die, die eigenlijk niks niks zeggen? En die, die is daar veel bewuster mee bezig. Terwijl, dat, ja, dat, zo, zo zit ik zelf niet in elkaar. Maar, maar ik, wat je zegt herken ik van, van mijn vrouw. Ja. Maar je vrouw was ook ziek? Nee, maar goed, maar zij is natuurlijk... Uh... Die was plaatsvervangen ziek. Ja, die... Die, die was samen met jou uh, haar, haar man is ziek. Ja. ja. Ja, dan zeg je dat zo met zo'n met zo glimlach... alsof uh, je je niet kan voorstellen... als zij ziek was, dat je je ook ziek zou voelen. Natuurlijk wel. Dat, dat ja, is... Ik voel me ziek als iemand anders ziek is. En dat, wanneer zelf ziek ben. Het is makkelijk om zelf uh, ziek, ziek te zijn dan wanneer iemand anders ziek is. want Dan ben je hulpeloos. Als, als, als iemand ziek is, als zij uh, ook wel ziek, en dan ligt ze licht te kortsen. Dat is natuurlijk vreselijk, want je kunt niks doen. Maar als je zelf licht te kort, dan kun je genoeg doen. Je kunt kortsen. Ja. Dan heb je wat te doen. Nou, dat is een beetje raar gezicht, dan heb je wat te doen. Ik bedoel, daar, snap je wat ik bedoel? Wat dat betreft is het makkelijk om ziek te zijn dan ernaast te staan. Wat was de gelukkigste moment afgelopen zeven jaar? Oeh, dat is het uh, gelukkigste moment. Daar overvalt u mij een beetje mee. Uh, veel. Ja, ik heb heel gelukkige momenten. Ja, ik vind het natuurlijk een heel mooi moment dat ik weer terugkwam. Mijn eerste trouw vond ik geweldig mooi. Um, ja... Hoe, za hoe, za hoe, za hoe zat je in die kleedkamer voor die eerste try-out? Was dat, dat prettige opwinding waar je dat in het begin van de uitzending over had? Die was er of was dat. Heel rustig, heel rustig. Ik heb voorheen waren de optredens nog veel meer een soort wedstrijd van. Oh ja, het moet lukken en de zaal moet lachen. En nu, uh, nu had ik iets ja, dit is gewoon. Dit moet ik brengen, dit moet ik gewoon doen. Dit is, en, uh, dit is goed. Ik vind het gewoon mooi en goed. Of men het goed vindt, weet je niet. Dat is, je kunt een heel mooi schilderij maken en iedereen mag zeggen het is niks, dat mag. Dus dat was wel spannend. Maar ik had niet de wedstrijdelementen. Dus, dus ik zat ook. Heel rustig in de kleekamer En ik was vooral heel benieuwd. Mm -hmm. Heel benieuwd. Maar niet van, oh jee, dan moet ik dit goed doen en dat goed doen. Ik ben, uh, ben blij voor je dat je het lukte om te realiseren uh, wat, je, wat je wilde. Dat, dat, dat die verandering bij jou kwam in je show. Want mijn broer uh, was cabaretier en die is dus gestorven. En in die proces van die, die drie jaar duurde. Wanneer hij wel op toneel stond, maar ook eigenlijk doodging. Niemand wist dat, dat hij kanker had. En hij heeft, uh, uh, wij hebben veel met elkaar gesproken in die periode. En hij zei. Als ik er oud kom, dan stop ik met cabaret. Want ik ga nou alleen mee door dat de mensen niet weten dat ik kanker heb. Want ik wil niet dat daarover wordt gesproken. Dat is uh, tussen mij en zeg maar de uh, eeuwigheid. Ja. Want hij wist niet dat je dat bouwt-tijdstappen uh, noemt. Dus hij heeft het ook niet gebruikt, want dat zou hij vast wel mooi vinden. En hij, hij dacht, uh, en da, daar sprak die met mee... over de programma die hij gaat doen als hij gezond wordt. En dat programma zou ook natuurlijk uh, humor in zich hebben... want dat was mijn broer. Maar die zou ook veel poëtischer zijn. En daar, ik weet nog hoe we lopen door de natuur... en hij vertelt dat. En, en uh, uh, ja, ik vind dat... Uh, ik mis mijn broer, maar ik mis vooral het programma. En ik vond het leuk om... Toen ik naar je toe was... Uh, toen dacht ik... Nou, misschien heeft hij zoiets bedoeld. Uh, toen ik jouw programma ja. zag. En ik wens je dat dat uh, als maar goed gaat. En dat je, dat je nog uh, goed gaat met, met, met wat je doet. Dat bedoel ik niet met jou, maar met, met, die, met wat je doet. Dat het altijd zo poëtisch blijft. En dat je ons laat zien dat uh, poëzie... Liefde, humor en religie bij elkaar horen. Ja. Dank zijn. je wel. Zeg nog iets. Tussen zusjes en een broertje zijn het. Ja, dank je wel. Dank je wel. Uh, ook, ik... uh, ook bedankt. Ja. Ja. Luisteraars, tot de uh, volgende keer. Ik bedoel, uh, het is niet makkelijk om voor mij om Herman Vinkers uh, te interviewen. Omdat ik altijd denk dat ik toch... Interview en man met een masker. Ik denk altijd, er is komiek uh, aan tafel hier. En in de zaal denk ik, maar nou is hij geen komiek, nou is hij gewoon Herman. En dat gaat nou zo door elkaar lopen dat ik geen raad mee wist. Volgende keer beter, maar misschien met mindere gast. Knachts is een programma van de RVU. Presentatie Martin Cimak, redactie Trudy Van Eck, introductie energie Gees Groenteman. Wilt u dit gesprek of een eerdere uitzending nog eens terugluisteren? Dan kan dat via internet op rvu.nl.